Jette zei dat zijn partij het vooruitstrevende hart van een nieuw kabinet wil zijn, maar dan wel met coalitiepartners die stoppen met blijven aanmodderen. In Oekraïne zijn bij een Russische droneaanval op een treinstation zeker 30 mensen gewond geraakt. De aanval was in het noorden van Oekraïne, op ruim 50 kilometer van de Russische grens. Een lokale trein en een trein die onderweg was naar Kiev werden kort na elkaar geraakt door een drone. Passagiers en ook spoorwerkers raakten gewond. In een varkenstal in Ospol bij Weert zijn zo'n 400 varkens omgekomen. Volgens de brandweer was er een te hoge waarde aan waterstofsulfide. Dat is een giftig gas dat vrijkomt bij mestputten. Bij de varkenstal in Ospol raakten geen medewerkers gewond. Eerder waren er meldingen van een brand, maar daarvan was uiteindelijk geen sprake.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 Heeft de tijd haar stilgezet. Want ik geloof niet in sprookjes. Toen ze zegt dat ik ook eens zal voor een vraag. Dicht. Maar ik hoef niet na te denken waar het allemaal al ligt. Want na een paar seconden toen ik jou daar zag staan. Ben ik elke nieuwe morgen met een glimlach opgestaan. Jij en ik, als dat nog eens maar kon zijn. Dan zou het zelfs eerder weten.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 lucky I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 Jij kreeg ja, me aan met een blik in brutaal Ik ging met jou al heel snel aan de haal Jouw handen speelden met mij een gevaarlijk spel We zochten samen een heel grus hotel Het was gewoon maar een kwestie van tijd Het was heel volkomen bereid We vormden samen het prachtigste paar We kusten zacht en beminden elkaar Ik zijn mijn liefje mijn hart het liefje De maan kijkt neer op ons liefdespel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 Kijk neer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één groot juwel. Ik wil proberen, je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit het nou. Je kunt het draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste, ik hou van jou. Je kunt het draaien en keren en veel manoeuvreren. Maar liefste, ik hou.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 Hij bij je weg, herkent zijn vrouw in wat je doet en wat je zegt, je trekt hem te snel naar je. terug bij jou misschien, maar je raakt hem kwijt als je zo om je heen blijft slaan. Je moet stil blijven zitten als je pijn wordt aangedaan. Je moet hem laten gaan. bent alleen in je verdriet. Je hart spreekt boven je verstand Je wilt het begrijpen Laat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 Mensen, soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen vertellen je tot soms nog meer. Jij kan niet liggen Gewoon te dringen tegen mij. Want jouw ogen vertellen alles tegen FM is nu ook te ontvangen op DAB+. Plus, kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en De Eimond. Hou nou toch op, vertel het mij. Zeg me gewoon waar het op staat. Je ik wil gewoon de waarheid horen. Liever kijk ik in die zwangerschap. In godsnaam tegen mij, ook over pijn, ook over angst. Beschermen wordt uit medelijden, waarheid duurt immers het land. Ik wil eenvoudig van jou, dan moet ik je toch vertrouwen dat ik mij voor goed in jou verblik. Wat wil mij me niet uit medelijden, je licht en ik weet niet waarom je me bedreigt. I'm out of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 Zeker niet. Geef niet dat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven. Nee en jij komt er wel bij, mij. echt nooit meer. Leven. Nee, en jij komt er bij mij, er nooit meer in. Ik zet je koffer op straat, we kijken maar even. Ik ben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 Zij is alles, alles, alles, alles in één Wooh! Ze komt van tot tot één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 Voort heeft het en jij beleeft het. het alleen bij ZFM. Ze keek me maar een leven aan. Mijn hart ging sneller slaan. Kon het bijna niet geloven. nee de dag veranderde compleet maar tot aan onderst de Een vraag, is moeilijk te ontwijken. Zo werd de nacht al snel een nacht als snelle dag getoverd door die lach. Ja, het was echt echte liefde. Het was een lange nacht, al zo lang.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 En hoe oh mooi, kan toch iets lopen. Feestje in één gedachten. Wij horen bij elkaar mijn lieve vrouw. Mijn hart gevuld met liefde. Mijn hart gevuld met warmte. Deze gevoel dat ik nooit eerder kon. als ik laat dit maar gebeuren. Ik vind mezelf niet af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 Na een jaar nog zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet vaak.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 Zie je van Dat is de laatste tijd er met me aan de hand Ik zit de hele dag alleen aan jou Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand Ik zit de hele dag alleen aan jou Bij de Chinees daar vraag ik om een pizzaapen Ik zit de hele dag aan jou. Dit is ZFM Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken